Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het dodental door orkaan Irma is verder opgelopen. In de Amerikaanse staat Georgia zijn drie doden gevallen en in South Carolina één. Het dodental in Florida staat nu op zes. De orkaan raast gisteren over het zuidwesten van die staat en richtte een ravage aan. In Atlanta, in Georgia, moest de drukste luchthaven van de wereld honderden vluchten annuleren vanwege de orkaan. De schade van Irma wordt alleen al in Florida geschat op tussen de 20 en de 40 miljard dollar.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 De dierenrechtenorganisatie Animal Rights heeft een video gepubliceerd waarop runderen worden bewerkt met elektrische schokken, wat alleen in uitzonderlijke situaties mag. Ook worden ze op gevoelige plekken mishandeld met stokken en onverdoofd opgehangen aan haken. De beelden zijn gemaakt met een verborgen camera. Volgens de directie gebeurt alles volgens de regels. De inspectie gaat dat nu onderzoeken. In april kwam Animal Rights ook al met beelden waarop wreedheden te zien waren bij een varkenslachterij in Tielt. Er komt geen groot outletcentrum in Zoetermeer. De gemeenteraad en het college hebben de komst van de Holland Outlet Mall afgeblazen. Door vertragingen was het volgens projectontwikkelaar Provas niet meer mogelijk om van het project een succes te maken. Provas besloot zich daarom terug te trekken. De coalitiepartijen uit Zoetermeer zien ook geen brood meer in het outletcentrum. De gemeente heeft sinds januari 430.000 euro uitgegeven aan de ontwikkeling van het winkelcentrum.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 Dus Kadoelen en Schellingwouden 4 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging ongeveer een kwartier. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Knoop het Gouwen, 4 kilometer. Ook daar bijna een kwartier op onthoud. Geldt ook voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij knoop het Gouwen 5 kilometer. Na 27, Breda richting Gorkum bij Avelingen, 9 kilometer. Kost je ook ongeveer een kwartier. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht.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 strong anyway we need to fetch back the time they have stolen from us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 She said so Nolstop op de zondag bij CFM. Als eerste de dames van Settevold met een hit uit de jaren 80. de was Dick gevolgd door deze van Echo Smit en de Cool Kids. Ja, het is tijd voor Zandvoortsnieuws nieuws in het kort. Ter voorbereiding op reparatiewerkzaamheden aan het dak van het Venema Pleingarage... is het karakteristieke beeld van de man op de bank van Kees Verkade... op vrijdag 8 september jongsleden weggehaald.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 Nee, eh, dicht stonden al, beetje, want we waren lekker aan het bijzingen, hè? Heerlijk. Je hoorde Santana, een van de beste platen, wat mij betreft van Santana. Dat was Holdan uit de jaren tachtig. Je hebt nieuws over het Zandvoortsmuseum. In het kader van de verzelfstandiging per 1 januari 2018... zal het Zandvoortsmuseum een deel van haar collectie afstoten. Met name de collectie van de Be Beeldende Kunstenaarsregeling... in het kort BKR genoemd.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 En weer is uh, na te ataleis op www.meteo pagina.nl You are my favorite waste time like TV turned on all night talking please that was trash zit it sunshine chasing all i two wrongs making a no right.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 daar al alles gaten in Zandvoort. Hey, het lekkere zonnetje van die maar ook die flinke regenbuien. Jullie in ieder geval de Sunny Days, de single van Armin van Buren. Ja, daar gaan we nu wielrennen. Ik ben er helemaal klaar voor. Gisteren was het de voorlaatste etappe en de Nederlander Wilco Kelderman begon die etappe keurig op een derde plek in het algemeen klassement. Maar hij is gisteren helaas zijn podiumplaats in de Vuelta verloren.